te zingen het staat ook in de goede volgorde hè? vader tot hem zullen we gaan en bidden in de naam van Yeshua amen de heer zelf heeft ons geleerd als we bidden, bidden we tot de vader in de naam van Yeshua want alles wat vader beloofd heeft al zijn beloftenissen zijn ja in Yeshua en amen door het Yeshua Daarom is het ja en aan op alles wat hij hier zegt, dankzij het offer van Yeshua. Maar er zijn wel eens mensen in verwarring die denken dat ze naar Yeshua moeten bidden. Andere mensen zijn in verwarring, die gaan tot de aardige geest bidden en zingen. Maar hij zegt, bid tot de vader. Ik vond het een heerlijk lied, want het was een mooie voorbereiding op de prediking van vanmorgen. Eén met Yeshua, één met Yahweh. Eén met Yeshua en één met Yahweh. Vindt u het goed klinken? Want zonder Yeshua geen gemeenschap met de Vader. Alleen met dankzij het offer van Yeshua. Door Yeshua heen hebben we toegang tot Vader. Dus om één te kunnen worden met Yahweh onze Vader. Zullen we één moeten zijn met Yeshua. We gaan een paar heerlijke teksten achter elkaar zetten. Om eens over die eenheid na te denken. We gaan vanmorgen nadenken over het hoge priestelijk gebed. En we gaan het weer tekstje voor tekstje lezen. En we gaan er wat uh, dingen van de zijkant bij halen. Dat dus je zegt van, hé, hey, nooit over nagedacht. Of misschien heb je het ooit wel in je achterhoofd ergens gehoord. Maar dan zie je ineens een tekst erbij komen en dan zeg je, hé, hey, wat mooi is dat. Maar we moeten uiteindelijk één worden met Yeshua om één te kunnen worden met zijn vader. Waarin was Yeshua nou één met zijn vader? dat met woord te maken. Hè? Dat wat vader geopenbaard heeft, is zijn woord, is zijn onderwijzing, is zijn toga. Dat heeft hij van Sini afgesproken, En wat vader gesproken heeft, keert hij nooit om. Alles wat hij gezegd heeft, zowel de zegen als de vloek, is onomkeerbaar. Dus Yeshua, die was zo een met zijn vader, hij dacht hetzelfde, hij sprak hetzelfde, en hij handelde, zoals Jahwe zijn vader had gezegd. Hij zegt, als je mij ziet, zie je de... Vader. Dus let maar goed op wat Yeshua doet. Eigenlijk moet u weer plaatjes worden van Yeshua. Want hij is het uitgedrukte beeld van de vader. Amen. Dus als je vader wil zien, moet je naar Yeshua kijken. En als mensen hier in de buurt vader willen zien, dan moeten ze naar u kunnen kijken. Want dan moet u denken, u spreken en u handelen in overeenstemming met Torah zijn. Met de onderwijzing van vader. Als je maar meent één gebod van Torah te kunnen veranderen, kost het je je eenheid... Met de vader. Amen. Echt waar. Als je denkt dat je één gebod van vader kunt verkrachten. Ben je niet meer één met de vader. Zolang we nog onwetend zijn. Zegt Petrus. Vader overziet de tijd van onwetendheid. Maar spreekt heden dat de mens zich bekeert. Lieve mensen. Moet u luisteren. We gaan weer tekstje voor tekstje lezen. En we zullen wel zien hoe de geest van God ons leidt. Om dingen te verstaan. Te verstaan en te verstaan. Want daar zitten we bij elkaar. We moeten niet droog blijven. We moeten vol worden van de woorden van de Heer. En uiteindelijk zeggen wat er staat, dat wil ik doen. Zeg niet ik ken de vader. En je doet dingen waarvan hij zegt dat je niet moet doen. Want dan ben je dus je eenheid met vader kwijt. Ook je eenheid met Yeshua. Toen Yeshua wandelde op aarde was hij volkomen in overeenstemming met het woord van zijn vader. Met Torah. Hij overtrad niet één gebod. Hij was de rechtvaardige. Hij was de enige mens die ooit rechtvaardig was. Wij zijn alleen maar rechtvaardig verklaard omdat we in hem geloven. Maar hij is de rechtvaardige. Alleen zijn gerechtigheid wordt ons geschonken door het geloof in het verzoenen bloed wat hij stortte. Dus wij mogen wel weten dat we rechtvaardigen zijn onder elkaar... Nou, rechtvaardigen, die zullen zich ook rechtvaardig gedragen en zich aan de regels van Gods Koninkrijk houden. Prijs de Heer. Wat staat er in Johannes 17, vers 1? Dit sprak Yeshua en hij hief zijn ogen ten hemel en hij zeide, Vader, de uren is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijken. Het hoge priesterlijk gebed. In welke uren was dat? Het is het laatste stukje voordat hij gepakt wordt door die soldaten. Diezelfde nacht wordt hij dus gearresteerd als je dit gebed doet. En smorgens om negen uur hangt hij op Golgotha. En smiddags om drie uur sterft hij. Eigenlijk zou je zeggen, als iemand stervende is of op zijn sterfbed ligt, dan zeggen veel mensen, wat heeft vader gezegd voordat hij stierf? Vaak hechten mensen veel waarde aan het laatste wat vader of moeder die overlijdt zegt. Wat heeft hij gezegd? Kunt u voorstellen, dit gebed van Yeshua tot zijn vader. Hoe belangrijk het moet zijn voor iedere gelovige? Vader zegt hij: De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijke. Waarin moet nou Yeshua verheerlijkt gaan worden? En waarin verheerlijkt hij zijn vader? Door zijn wil te doen, inderdaad. Wat was de wil van de vader? Wat moest ooit Abraham doen met Isaac? Echt waar? Hoe kon Abraham zijn geloof in Jaweer bevestigen? Door het allerliefste wat hij had, te offeren. Nog op de dag dat God hem roept om het offer van Isaac te brengen. Nog op dezelfde dag spokkelt hij hout, legt het op de schouders van zijn kind. En zegt hij, kom, we gaan offeren. Maar hij had de jongen niet gewaarschuwd wat er ging gebeuren. Uiteindelijk zegt die kleine knul, mijn vader zegt hij, dan gaan we wel offeren, zegt hij. Maar waar is nou het dokje? En zegt hij, ja jongen, wat zegt hij dan? De heer zal zelf voorzien. Hij kon kwalijk zeggen, jij bent offer. Maar hij spreekt in geloof, de heer zal zichzelf een offer voorzien. En toch wordt die jongen op het altaar gelegd. En voordat hem de nek wordt afgesneden, zegt de engel stop. Ik heb gezien dat je me lief hebt. Het hoogste waarin Yeshua zijn vader kon dienen, was als een rechtvaardige voor ons onrechtvaardige sterven. Dat is de grootste heerlijkheid waarin we de liefde van vader jaren zien. En Yeshua wist wat er ging gebeuren. Gelijk gij, ik heb sommige dingen maar weer veel onderstreept om... Overal nadruk op te kunnen leggen. Zodat we met elkaar leren lezen. Opdat gij, vader Jade, hem macht hebt gegeven over alle vlees. Om aan al wat gij, vader Jade, hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Hij spreekt al vooruit wat hij dadelijk gaat verkrijgen na Golgotha. Na zijn dood, na zijn opstanding, na zijn hemelvaart. Want dan komt hij op de troon van zijn vader te zitten. Daar verwerft hij dus macht over alles wat is. Hij spreekt gewoon vooruit. Hij zegt gelijk, gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Om al wat gij hem gegeven hebt. En dadelijk gaan we zien wat hij hem gegeven heeft. Dat moet een kloer worden voor het eind van de preek. Al wat gij hem gegeven hebt, even leven te schenken. Weet u wat uh, leven is? Zoëe. Zoe is het leven van God zelf. Wij hebben het over eeuwig leven. Maar ja, wat is eeuwig? Er is maar één die eeuwigheid heeft, dat is vader, van oneindig begin, oneindig eind. Amen. Wat is dan het leven van de vader? Dat is echt goddelijk leven. Dus hij zegt, alle die gij mij gegeven hebt, zullen we uiteindelijk het eeuwig leven schenken. Het leven van de vader. Er komt een periode dat we met Yeshua, koningschap, duizend jaar zullen heersen met hem. En daarna het feest van de achtste dag, weet je nog, dat is de eeuwigheid waarin ook Yeshua weer alles aan zijn vader overdraagt en dat vader alles in allen wordt. Dus de ideeën dat sommige mensen willen zeggen dat Jezus Yahweh is, dat is ook weer een misleiding die uit de Triniteitsleer voortkomt. Hij is wel echt de zoon van de vader. Hij gaat alles weer in de handen leggen van zijn vader. En zo wordt vader alles in allen. Goed onthouden. Hij gaat dadelijk alles wat hem gegeven is, eeuwig leven, schenken. Wie van u heeft het verdiend? Het dus blijven een geschenk. Op grond van het offer wat hij brengt op Golgotha. Dit nu, zegt hij, is het eeuwige leven. Eeuwigheid heeft dus niks met tijd te maken, hè? Er bestaat in de hele eeuwigheid, want vader is eeuwig. Een tijd waarin hij geschapen heeft helemaal in aarde. En alles wat erop gebeurt. Wij zijn dan tijd gebonden. Maar dat eeuwige leven heeft niks met tijd te maken. Maar met kwaliteit. Wij zullen uit de dood opgewekt worden. Met de Here heersen die duizend jaar. En daarna de achtste dag. Het leven in eeuwigheid. Waar hij zelf alles in al is. Dit nu is het eeuwige leven dat ze... We gaan het vandaag heel goed uit elkaar trekken om u zicht te geven over wie is vader, wie is zoon en wat doet heilige geest. Dit is eeuwig leven dat ze ja weer kennen. Wat staat hier? De enige waarachtige God. Buiten hem is er geen God. Echt niet waar. Hoewel Paulus zegt er zijn vele goden en er zijn vele heren. Daarentegen er is maar één God. We gaan hem een paar keer tegenkomen dadelijk. Opdat ze u, vader ja, we kennen de enige waarachtige God. En Yeshua de Messias die gij gezonden heeft. Zou vader God zichzelf zenden? Nee, hij, hij zendt Yeshua de Messias. Hij is de gezondene van de vader. We gaan er dadelijk een mooie tekst bij halen. Luister goed. Wie werd er nog meer gezonden? Ik pak maar twee. De engel Gabriel, die werd in Lucas 1, vers 26 gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Waar ging die naartoe? Maria, Mirjam, ging die naartoe. En hij zegt tegen een meisje van tussen de twaalf en de vijftien, je gaat zwanger worden. Nou, zijn kind krijgt toch daar. Hoe kan dat? Ze was al ondertrouwd met uh, Jozef. Hoe kan dat? Ja, zegt hij, de heilige geest zal over u komen. En wat staat erbij? Over de heilige geest, wat staat erbij? Hé, hey, wij zijn toch al, sommigen zijn al 30, 40 jaar christen onder ons. De heilige geest zal over u komen, Maria. En wat staat er dan? Amen, de kracht God. God die spreekt een woord tot Maria. Als God zijn woord spreekt, komt de heilige geest over Maria... De kracht Gods. En wat uit u geboren zal worden. Hoe heet dat? Amen. Dus. Jawe spreekt een woord door zijn engel tegen Maria. Maria vraagt hoe gaat dat gebeuren. De Heilige geest zal komen. Dat is de kracht Gods. Maar wat uit u geboren gaat worden zal. De zoon van God genaamd worden. En er staat nergens in de Bijbel. God de zoon. Zal die genoemd worden. Dus we moeten blijven in onze beleidenis, wat de Bijbel zegt. En het is de eerste uitspraak die vader zelf doet, door zijn engel Gabriel, tegen Maria. Hoe zullen we dat kind van Maria noemen? De zoon van God. Moet u goed onthouden. Want er zijn vele leringen en tradities en Dogmatisch. Of het nou leuk is of niet, maakt niet uit. Wij moeten gaan leren zeggen, wat zegt de schrift? Als je er ooit God de Zoon van wil maken, moet je dus een filosofie opbouwen, waardoor je gaat zeggen, dan nou mag je ook God de Zoon zeggen. Maar wij willen niet filosoferen, we willen gewoon zeggen wat de Heer zegt. Het is heel goed om te zeggen, wat zegt het woord? Nou, de engel die heeft namens vader gezegd, Maria, de heilige geest komt over u, de kracht van God, en wat uit je geboren wordt, zal de Zoon van God gaan worden. Die engel Gabriel was ook een gezondene. Yeshua alleen is niet een gezondene, die gij gezond hebt. Maar ook in Johannes 1, vers 6. Er trad een mens op van? God gezonde. Amen. Die gaan woorden van ja, spreken. En zijn naam was? Johannes. Ook mooi, is de neef van Yeshua. Wat zegt Yeshua? Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen hebt gegeven. Wat zou de Messias doen? Hoe moest het überhaupt de Joden weten dat hij Messias was? Alleen maar geloven? Wonderen en tekenen? Er zijn in de Bijbel ontzettend veel uitspraken, al vanaf de dag dat Adam en Eva in zonde vallen, dat er zou iemand komen die de satans zijn kop zou vermorzelen. Het zou hem de hiel vermorzelen. Dus daar werd al aan Adam en Eva gezegd, er gaat er een komen. Dat is Messias. Zo gaat dus de hele Bijbel door, wordt er gesproken over de Messias die komt. Maar niemand snapt hoe het is. We kunnen wel uit de profeten horen dat het een zoon van God moet wezen. Maar we weten ook dat het een zoon van David moet wezen. Het is nog niet eens rechtstreeks een zoon van David, want hij wordt verwekt door Gods heilige geest in Maria... Maar omdat Maria een dochter van David is, een klein, klein, klein, klein dochter, En ook Jozef een klein, klein, klein, klein zoon van David is. En die zijn met elkaar getrouwd. Adopteren ze Yeshua, die uit de geest van God geboren is geworden, als hun zoon. Zo wordt hij een zoon van David. Want adoptie is 100% kindschap van David. Vindt u dat mooi? Dus zowel door Maria heen en door Jozef heen is nageslag van David. Maar het kind is niet van Jozef heilige geest van God, de kracht van God en wat uit haar geboren zou worden, de zoon van God. En hij wordt door adoptie zoon van David. En diezelfde David zegt in Psalm 110, mijn meester, mijn Adoni. Moet je erover nadenken. Het is echt schitterend. Als je die teksten gaat pakken in je Bijbel, zoek de verwijsteksten maar eens op. Hoe mooi het is als je die bij elkaar gaat leggen. Dan krijg je zo tientallen teksten waarover Messias gesproken wordt. Je oog is gaan open door dat te doen. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Hij moest het werk van Messias doen. Over hem is 4000 jaar geprofiteerd dat hij komen zou. Eindelijk komt hij. Het is triest dat het volk waarvoor hij kwam hem uiteindelijk in de handen van Romeinen geeft om hem te kruisen. Maar zelfs dat moest gebeuren, maar wie kan de wijsheid van God doorgronden? Onbegrijpelijk. Daarom is het een zaak van God, de Vader, die het hele plan in handen heeft. Wist u dat? Hoe oud is God ook alweer? Hij is zonder begin en hij is zonder eind. Wilt u goed luisteren? Vader is zonder begin en zonder eind. Maar waarin wij leven is tijd... Dus van die enorme eeuwigheid is dat stukje waar wij leven, die 8.000 jaar, uiteindelijk tot de achtste dag, is tijd. Omdat God de Vader eeuwig is, zit hij van het eind en het begin en van het begin het eind. Wie snapt dat? Dus Vader ziet met zijn oog vanuit één punt het begin en het eind. Alles wat Vader zegt, gebeurt. Hij zegt bomen, bomen. Hij zegt licht, licht. Wonderlijk is dat, hè? Vader is de schepper. En hij schept door zijn... omdat hij zegt. Het staat er, amen. Dat woord wat vader spreekt, heet logos. Dat is expressie. Als ik iets bedenk in mijn hoofd... en ik zeg, broeder de haan, ik vind het een fijne man... Dan zegt hij, hé hey Willem, mij een fijne man, dat komt omdat ik in mijn geest heb onder woorden breng. En dan zit er in mijn woord wat er in mijn geest heeft plaatsgevonden. En zo ontdekt hij wat er in mijn geest is. Dus wat ik in mijn geest heb, breng ik in de logos onder woorden en ik zeg het tegen hem. En hij zegt, wat is prettig is dat. Ik kan ook enge dingen zeggen natuurlijk, maar dat doet de duivel. Dan worden de mensen gekwetst in hun ziel en dan worden ze zielsziek. Maar de woorden van Yahweh zijn leven. Op dezelfde wijze komt zijn eigen zoon die het vlees geworden woord is. Die komt exact de woorden van Yahweh spreken. Hij doet de wonderen en tekenen van Israël. En iedereen kan zeggen, dan is hij de Messias. Als er een zieke was die zegt, Heere, Curios staat er dan. Zoon van David, maak mij ziende. Wat gaat er gebeuren? Die wordt ziende ter plekke. Want hij heeft beleden dat Yeshua de Messias is. De zoon van David. Dus daarmee getuig je. Ooit is er gezegd, de zoon van David zal komen. Hij zal Messias zijn en de redder van Israël. Mooi hè? Uit 4000 jaar profetie kent alleen het volk van God Yahweh. En het volk van God weet wat Yahweh gesproken heeft. En dan zien ze Yeshua en dan zeggen ze. Door wat hij zegt en wat hij doet, is hij Messias. De koning van Israël. Mag je de koning van Israël aanbidden? Amen. Die mag ik koninklijke waardigheid toebidden. Is dat hetzelfde bidden wat we doen tot vader? Wel nee, we aanbidden die koning van Israël. Hij is onze heer. Hij is onze verlosser. Maar uiteindelijk onze eer gaat naar Jawe. Want we eren vader Jawe voor de gave van zijn zoon, de storting van dat bloed. Want je moet er wel een liefdevolle vader Jawe zijn om je eigen zoon te laten slachten. En te laten sterven voor mensen die hem haten. En dan zegt hij nog op Golgotha. Vader vergeef het ze. Ze weten echt niet wat ze doen. Dus al degene die schuldig waren aan zijn dood. Heeft je wat zelf vergeven. Zie u wat u kan doen tegen mensen die u kwaad gedaan hebben. En wat je in je ziel verdrukt. Moet je zeggen vader ik vergeef ze in mijn vergeving. Leven de mensen die je kwaad gedaan hebben gewoon over aan de heer. En leef je leven in vrede. Ja. ja, ja, inderdaad. En het wonderlijke is, als de Heer ze al vergeven heeft, wie moet dan nog de Jood beschuldigen? Voor wiens zonde stierf Jeshua? Voor jouw zonde en voor mijn zonde. Dus wij leven in dezelfde mate door de genade van God. De Jood en de Griek. Geen onderscheid. Echt koppig, hè? Inderdaad. Ja. Goed zo. Heerlijk. Juist. Ja, dan moet je voortaan zeggen, als je zei, over die koppige joden, ze zijn net zo koppig als ik. En waar? Want voor God is er geen onderscheid tussen jood en griek. Want hij maakt geen onderscheid. Amen. Nou, en niet naar mijn wijze als hij weer wat zegt, hè? Nee, <laughs> Goed. Hij zegt heel duidelijk, broeder en zuster, Verheerlijkt gij mij, zegt hij tegen de vader. Vader. Waar? Bij uzelf. Hij zegt, verheerlijk mij, vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat is heftig. Dat is pas heftig. Verheerlijk mij nu met de heerlijkheid, vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik had, eer de wereld was. Zo. Wie leefde er eer dat de wereld er was? Vader. En vader, luister goed. Vader is God. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En naast hem is er geen God. Maar er is een heerlijkheid bij de Vader waar Yeshua over spreekt. Verheerlijk gij, vader, mij, Yeshua, vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Wat heftig hoor. Luister goed. Dat woordje eer zou je kunnen zeggen voor de grondlegging de wereld. Dus er was bij vader al een heerlijkheid bekend voor Yeshua de Messias, nog voor de wereld was. Bij vader. Is vader een mens? Wat is vader? Geest. Er zijn mensen die zeggen, ja, vader is een geest. Maar dat staat nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt, God is geest. Niet een geest, tot er nog meer geesten zijn die op God zouden kunnen lijken. God is geest. Voor de grondlegging de wereld is God die geest is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in die eeuwigheid is er een heerlijkheid bij God die is toegemeten aan de Messias. Die God zou zenden om deze wereld die die zou scheppen, zou vallen... ...en alleen maar door Yeshua heen het wachtige beeld van God... ...terug kan komen bij de Vader. Zijn hele schepping is door Yeshua heen gedaan. Mooi is dat, hè? Ja, is goed. is goed. Dat heeft met de naam God te maken, Elohim... ...die ze als meervoudsvorm zien. Maar de meervoudsvorm van Elohim wordt bepaald door het woord dat erbij komt. Als er staat, God schiep hemel en aarde... En dat woordje God zou Elohim meervoud betekenen. Dan zou er hebben moeten staan. En goden een hemel en aarde. Maar er staat God schiep. Dus dat woord wat erbij staat bepaalt of Elohim enkelvoud of meervoud is. Dus er zit ook in de theologie zit er nog heel wat buigingen. Waardoor we vaak op een verkeerd spoor geleid worden. Ik zie nog een handje zwaaien. Ja. Was het wel. Al. Ja, ze wil de preek uit gaan leggen. Hè. Komt er aan? De tekst liggen klaar voor je. Inderdaad. Ja, vasthouden. Vasthouden. We gaan tekst laten zien. We moeten dus lezen en dan gaan we dingen ontdekken. En ik zeg alleen maar, wees alsjeblieft scherp voor jezelf. Lees en lees en lees. Je zult zien, er komen hele mooie dingen uit. Ik wil dat woordje eer de wereld was verbinden aan... Bent u het daarmee eens voor de grondlegging de wereld? Ik wil er namelijk iets bij halen. Want als je over dat woordje uh, vanaf de grondlegging de wereld je concordantie na gaat slaan... komen er ineens een heleboel teksten naar boven toe. En dat wil ik jezelf laten doen. Je moet dus gaan leren lezen. Je moet je concordantie maar open doen. En dadelijk het woordje grondlegging opzoeken. Welke dingen er dan bij komen? Dan heb je voor de grondlegging, zedert de grondlegging. heb je verschillende uitdrukkingen. Het is heerlijk om erover na te denken. Ik wil je alleen een aanzet geven. Ik ga je niet van je vaste geloof afhelpen. Nee, ik wil proberen een stap verder te maken. En dingen die we in Rome geleerd hebben... en die ook de hervormers en de reformatoren meegenomen hebben... wil ik alleen maar vraagtekens bijzetten... en de woorden die de Bijbel spreekt hardop zeggen. Dus we zijn aan het onderzoeken of dingen waarachtig zijn... of dat er nog iets bij moet. Johannes 17 24, die gaan we dadelijk krijgen... Maar ik laat hem van tevoren horen. Ik wil dat waar ik ben, zegt Yeshua, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging de wereld. Kunt u daar aan op zeggen? Dus vader Yahweh had Yeshua de Messias lief voor de grondlegging de wereld. Amen. Amen. We gaan even naar Efeze toe. Houd het vast, ik laat de tekst onderin staan, hè? In het witte vlakje. Wat zegt Paulus? Gezegend zij de God en Vader: van onze Heer Jezus Christus. Hier krijgen we eens een schitterende uitdrukking. We praten over Vader Yahweh, God. En we praten over zijn zoon Yeshua. Er zijn vele teksten waar staat over Yeshua, hij spreekt over zijn God en zijn vader en hij zegt tegen ons, ook uw God en uw vader. Onthouden? Het staat er niet één keer, alleen ik heb ze vandaag niet allemaal op een rijtje staan, maar ik heb er toch zeker een stuk of twintig voor u onder elkaar staan. Hij spreekt over gezegend zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus, die ons... Broeder en zuster, wilt u uw naam invullen? Jan, Piet, Kees en Marie. Met allerlei geestelijke gaven. geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in? in de Messias. Dus we zegenen God en Vader van onze Heer Jezus Christus. die ons, Jan, Piet, Klaas, Kees enzovoort. met allerlei. er staat in de statenvertaling alle. met alle geestelijke zegen gezegend heeft in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Yeshua de Messias had toch alle macht in hemel en op aarde? Hij zegert ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Messias Yeshua. Wat gaat er gebeuren als wij spreken in de naam van Yeshua? Als ik een gezand ben van de Allerhoogste God. En we spreken in de naam van Yeshua. Heeft dat kracht of niet? U moet de gezant van de koninginnes tegenkomen in Nederland. Of de gezand van, weet, van, van, van Boes. Nou, het wordt een stuk minder natuurlijk. Maar als zo'n man wat tegen je zegt, dan zegt hij dat namens de president van Amerika. En dan moet je nou maar eens zeggen, ik geloof je niet. Ja, je zou het wel gaan zeggen, verhalve van die dingen. Maar, maar lieve mensen, hij heeft ons gezegend met allerlei of met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Messias, Yeshua. Hoe kunnen wij anders Satan onder onze voeten hebben? Hij die ons misleidt. Satan spreekt altijd woorden tegen Torah. Daarom moest Jezus hem drie keer achteruit jagen toen hij hem probeerde te verleiden broodjes te bakken van stenen. Of van de tempel af te springen omdat de engelen hem toch wel zouden dragen. Satan verdraait Torah altijd. Als Yeshua naar het kruis gaat, hij zegt ik zal verhoogd moeten worden. Zegt Petrus, ga nu gebeuren. Gaat hij Jezus bestraffen. Dan draait Yeshua zich om en zegt hij Satan, ga achter mij. Is Petrus Satan? Nee, hij spreekt woorden die tegen de woorden van Jawe zijn. Want dat lam moest geslacht worden. En dan zegt Petrus, dat gaat niet gebeuren. Daarmee spreekt hij woorden tegen de woorden van God. Dat is Satan, tegenstander. Wij moeten dus gaan leren zeggen, wat staat er in de Bijbel? En niet meer, wat staat er in een dogma? We moeten zeggen, wat staat er in de Bijbel? En daarin kunnen we elkaar onderwijzen. En daar ben je helemaal vrij in om daarover na te denken. Denk erom, we binden u nooit, alleen maar zeggen, wat zegt de Heer? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de Messias. Hij heeft ons, dat zijn u en ik, immers in hem, dat is in de Messias, uitverkoren, wanneer? Voor de grondlegging de wereld. Vindt u dat geen schitterende uitdrukking? Noem uw naam eens. Janneke Brokkus. Wat staat er over jou? Hij heeft Janneke Brokkus in de Messias uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Mooi Janneke. Je zat al in de gedachte van de vader. Die van begin en vanaf op het eind de plaatsen ziet over dat hele gebied waarin die tijd geschapen heeft. Wat hij hier zegt zal daar gebeuren. Daarin bewijst hij op God te zijn. Hij weet hier wat daar gebeurt. Er is niets voor hem verborgen. Hij weet ook van zijn eigen zoon. Wat hij gaat doen. Hoe hij gaat doen. Hoe hij gaat handelen. Die 100% rechtvaardig is. 100% de liefde van zijn vader heeft. Hoe kunnen wij zeggen: Wij hebben ja wel lief. En we houden zijn geboden niet. Hoe bedoelt u? Hebben ja wel lief? Er zijn mensen die zeggen: De wet van ja is weg. Oh, dus dan mag toch met mijn nichtje naar bed. En met mijn zusje? Echt niet waar. Er zijn duidelijke dingen die vader ja zegt. En die sluit een verbond met zijn volk. En die zegt, handel zo en leef, Deuteronomium 30. En hij besluit dat door te zeggen, als je het doet zul je leven. Als je het niet doet zul je onder de vloek leven. Er komen al de plagen van Egypte over hier. Daar staat waarom in het woord gaat komen. Lieve mensen, hij heeft ons, u en mij, immers in Yeshua de Messias uitverkoren voor de grondlegging de wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Vind je dat niet schitterend? Vul je naam in. Hij heeft u al uitverkoren voor de grondlegging de wereld, dat je bijvoorbeeld hier zou zitten om de dingen te horen, en zeg ik, oh, dat is vader. Hoe kunt u vader aanbidden? Door exact te doen wat hij zegt. Hoe zeg je, u bent meester, en je doet niet wat ik zeg, zegt Yeshua. Want Yeshua spreekt de woorden van zijn vader 100%. procent. Er is dus geen woord wat Yeshua zegt wat afwijkt van dat van zijn vader. Daarom zegt hij als je mij ziet zie je mijn vader. Als je Yeshua hoort spreken hoor je de vader spreken. Amen. Want de vader die woont in Yeshua of niet. Hij zegt geloof je dan niet dat vader in mij is? Want de discipelen zeiden toon ons de vader. Hij zegt weet je dan niet dat de vader in mij is? Is de vader ook in u? Dan moet je opletten wat je nou zegt. Want dat bewijs je wel door te doen wat hij zegt. Anders moet ik erover twijfelen. Dus Vader woont in u, hoe woont hij in u? Door de woorden die je gehoord hebt, die zijn gezakt in je hart, en je hebt een wilsbeslissing gemaakt om in zijn wegen te wandelen. Anders zou de hele wereld kunnen zeggen: ja, maar God de Vader woont ook in mij. Nee, echt niet waar. Hij woont in de gelovigen en dat zijn mensen die het woord horen, de logos, dat wat God gezegd heeft, dat in hun hart laten binnendringen. En er wordt nieuw leven gegeven binnen deze goddeloze wereld die naar de duivel luistert. Wij zijn de kinderen van God, gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En wij aanbidden de Vader, zoals Yeshua ons dat leert, in de naam van Yeshua. Amen, gelukkig, ik hoor het er bovenuit komen. Vindt u dat leuk om dit te lezen? Je moet gewoon opnieuw gaan lezen, broeder en zuster. In liefde heeft Hij, dat is vader Yahweh... ons tevoren bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Yeshua, de Messias. Lieve mensen, voor de grondlegging de wereld. Is het Gods bestemming geweest voor u? Is dat niet mooi? Probeer eens te denken hoe God denkt. Het is moeilijk, hoor. Maar Hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid is... Heeft tijd gemaakt en schepping, daarin leven wij. Hij overziet begin en eind. Daar moet je maar over na blijven denken. Wel schitterend woord. Je kan op die bestemming ook niet aankomen. Als je ervoor kiest om in goddeloosheid te gaan wandelen, kom je niet op je bestemming. Maar het is wel je bestemming. Zo heeft God het voor een ieder bestemd, alleen niet iedereen komt aan. Vele zijn geroepen, waar eraan, Ja, ik hoor zo mommelen hoor, dankjewel zus. Het werkt echt. Lieve mensen, we gaan verder weer met Johannes 17. Want uiteindelijk moeten we in dat Johannes 17 tot het doel komen vanmorgen. Yeshua die zegt, ik heb uw naam geopenbaard. Sommigen denken dat hij de naam van Yeshua openbaart. Maar wiens naam heeft hij openbaard? Wie is die God die spreekt? In het verbond met de mens? Dus Yahweh. Hij zegt, ik heb uw naam. Dat is Yahweh geopenbaard aan de mensen. Aan welke? Die gij, Yahweh, aan mij, Yeshua, uit de wereld gegeven heeft. Wie zijn er nou aan Yeshua gegeven? Laten we nou voorlopig zeggen de twaalf apostelen. Want er zijn er velen weer weggelopen. Ook de apostelen liepen weg hoor. Want hij zegt, jullie zullen allemaal mee verlaten. Zeg. Maar laten we het houden op zijn... Apostel, dadelijk zal ik u zeggen waarom. Zij behoorden u toe, de discipelen. En gij hebt hen mij gegeven, zegt Jeshua. En zij hebben uw woord bewaard. Hebben ze nou Jeshua bewaard? Of hebben ze het woord bewaard? Dat woord is logos, hè? Dat is wat God spreekt, hebben zij bewaard. Ook al waren ze eenvoudige uh, vissers... Ze hebben de woorden van Yahweh bewaard. Dat waren mannen die waren gerechtvaardigd door geloof. Want waar ze gezondigd hadden, gingen ze naar de tempel, naar de priester. Beleden ze hun zonden en er werd een offerlam voor geslacht. Zij behoren u toe. Ik noem ze dan maar die twaalf discipelen. Gij hebt aan, aan mij gegeven. Gij, dus vader geeft ze aan de zoon. En zij hebben uw woord bewaard. Dat is het woord van vader. Ze hebben gewoon Torah gehoord en naar geleefd. En als ze fouten gemaakt hebben, geofferd. En zo werden hun zonden bedekt. Die de Heer later op het kruis van aan wegneemt. Amen. Het woord van de Vader, daar gaat het om. Nu, zegt Yeshua, weten zij, de discipelen. Dat al wat gij, Vader, aan mij, Yeshua, gegeven heeft van. Van wie komen die discipelen? Die mannen die Torah getrouw geleefd hebben. Zij hebben de Messias ontdekt. Ze zijn geroepen door de Messias, want ze zijn door vader aan Yeshua gegeven. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, vader, zegt Yeshua, heb ik hun gegeven. Ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. Dat is mooi hoor, die woorden. En ze hebben geloofd dat gij mij gezond hebt. Dus Yeshua die is uitgegaan van Yahweh en hij is gezond door Yahweh. Reduceert u zich wat dat betekent? Yahweh sprak tegen Maria. Ze snapten het niet, dat lieve kind. Hij zegt die heilige geest komt over je, de kracht van God. Want hij sprak een woord: je gaat zwanger worden. Maria heeft dat woord aanvaard. Mij geschieden naar uw woord. En wordt zwanger. Mooi hè? Dus hij is van God uitgegaan. Yeshua is geen geschapen wezen ofzo. Jehova's getuigen denken dat hij dus in de eeuwigheid geschapen is geweest. Echt niet waar. Hij is uitgegaan van de vader. Ja. Hij is uitgegaan van de vader. Vindt u dat niet mooi? En die zoon die hij verwekt heeft, heeft hij ook gezonden. Als de grootste profeet die ooit geleefd heeft, want hij was ook nog een rechtvaardige die nog nooit gezondigd had. Hij was één op één gelijk het beeld van de vader. Hij dacht als de vader, sprak als de vader en wandelde als de vader. Yeshua zien is de vader zien. Hij is het vlees geworden Torah. Eigenlijk vraagt hij dat ook van u. Als u Torah leert verstaan, zeg je wat een woorden van Yahweh. Ja, ik ga er naar handelen. Keuze. Je gaat denken als Torah. Spreken als eraan en handelen als eraan. Zelfs wij worden als lichaam van Yeshua een vlees geworden Torah. Oh, Alweer je vinger. <laughs> uh, je wijst niet, gelukkig. Ja, mooi, want, uh, Yeshua, ik ik van mijn vader. Amen. Schitterend. Heb je het begrepen wat ze zegt? Dus ook Yeshua nam toe in genade en wijsheid. Moet je dan nou zeggen, hij is een incarnatie. Hij wist alles, want sommigen zeggen, hij is God. Dan is het een spelletje wat te spelen. Nee, ook Yeshua, die uit Maria geboren wordt, moest toenemen in wijsheid en genade. Schitterend dat je dankjewel zus. Want de woorden, zegt de Yeshua, die gij vader aan mij gegeven hebt, heb ik aan mijn discipelen gegeven. Want zij waren de discipelen, de leerlingen. Zij hebben die woorden aangenomen en in waarheid erkend dat ik... Yeshua, van u, vader, ben uitgegaan. Alles wat door God uitgaat, komt door zijn. Want zonder het woord van Yahweh is er dus helemaal niks. Yahweh, ja, die geest is, kon alleen maar iets zeggen om het ter plekke te krijgen. Uit het niets brengt hij iets. Schitterend, hè? Dat gij mij gezonden hebt. Johannes 17, vers 9. Daar gaat hij bidden. En daarvoor heb ik dat woordje discipelen erbij willen houden. Ik praat voorlopig alleen maar over die twaalf discipelen, want die zijn door Yeshua onderwezen. Hij zegt, vader, ik bid voor hen, die discipelen. Niet voor de wereld bid ik u. Mooi, hè? Hij bidt niet voor de wereld. Hij bidt voor zijn discipelen, zijn leerlingen. Dat zijn mannen die van hem willen leren en vrouwen. En als je van hem wil leren, dan moet je gaan doen wat hij zegt. Als je wil leren fietsen, moet je uiteindelijk gaan zitten en trappen. En ze zeggen: nee, papa, kijk eens, hij kan fietsen. Lieve mensen, ik bid voor mijn discipelen, mijn leerlingen. Maar niet voor de wereld bid ik u. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van. Die discipelen, die waren al van vader Jahweh, Want zij handelden naar zijn geboden en inzettingen. Ze waren in Gods ogen rechtvaardig. Hij heeft die twaalf rechtvaardige mannen door Yeshua laten verkiezen om zijn discipelen te worden. Zo roept hij ze uit, een goddeloos Israël. Ook Israël kan wereld zijn hoor. Want iemand die van God gehoord heeft en niet doet wat hij zegt, is gewoon wereld. Dus hij roept die twaalf discipelen, want die waren al van de Vader. Zo zegt hij het letterlijk. En dan zegt hij ook nog, al het mijne van Yeshua is van u. En al het uwe is het mijne. Ik ben in hen, in die discipelen verheerlijkt. Dus Yeshua zegt, ik ben in mijn discipelen verheerlijkt. Deze discipelen hebben natuurlijk een leven lang, als ze gezondig hadden, op het offer uitgezien. Wat ooit nog zou komen, wat Satan zijn kop zou vermorzen, wat het bloed zou laten vloeien tot verzoening. Die waren van de vader, maar ze zijn ook van de zoon. Want die mannen, die hebben altijd naar hem uitgekeken, want die Messias, die zou ooit komen. Hij was beloofd. Dat is Gods volk. En ik ben niet meer in de wereld, zegt Yeshua. Hij is er nog wel, maar het is dus de nacht dat hij dus gevangen genomen wordt. Maar zij, mijn discipelen, zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader. Tot wie gaat Yeshua? Na de dood en opstanding. Hij gaat naar zijn vader. Vader, bewaar hen, mijn discipelen, in u. Uw... Hey, ik heb er maar hoofdletters van gemaakt, hoor. Zo staat het er niet. Maar Yeshua die heeft perfect de naam van zijn vader bekendgemaakt aan zijn discipelen. Dat is die naam die door de tijd heen verdoezeld is geworden en die ze Adonai zijn gaan noemen. Of Hashem. Of de eeuwige, of de waarachtige, of de almachtige. Maar hij had tegen, uh, tegen Mozes gezegd, maak mijn naam bekend aan mijn volk. Dat is, ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Jawe. Het is Jahwe die redt. Yeshua heeft de naam Yahweh bekendgemaakt. Welke gij mij gegeven hebt. Dat ze één zijn zoals. Dit is ook een mooie. Hè? Heb je hem goed gelezen? Hoe één is Yeshua met Jahwe? Volledig één. En hoe is die één met zijn vader? Hij denkt als zijn vader. Hij spreekt als zijn vader. Hij doet als zijn vader. Hij is volkomen in overeenstemming met de wil van Yahweh. Wat een zoon zou u niet wensen zulke kinderen te hebben. En wij die door Yeshua heen vader leren kennen. Wij worden helemaal gedraaid vanuit goddeloze bestaan naar het beeld van Yeshua. Hij is het uitgedrukte beeld van God. In hem woont de heerlijkheid Gods. Amen. Wanneer woont de heerlijkheid Gods in ons? Als we doen wat vader zegt. En dankzij Yeshua zijn we voorkomen in dat beeld gekomen. Hij zegt, vader, dat zij, dat zijn zijn discipelen, één zijn zoals wij één zijn. Vindt u dat goed om dat ineens te beseffen? De discipelen van Yeshua zijn één met Yahweh zoals Jezus één is met Yahweh. We gaan verder luisteren, want het wordt alleen maar mooier. Zolang ik Yeshua bij hem was, bewaarde ik Yeshua hen in de naam van Yahweh. Wat betekent Yeshua ook alweer? Yahweh redt. Wij hebben alleen maar geleerd in onze traditie, redder. En daarmee denk je heel gelijk, hij is de redder. Maar wie redt Israël? Yahweh. Wie heeft Israël uit Egypte gehaald? Mozes? Nee, Jahwe, want hij stuurde Mozes. En hij zegt, zeg maar tegen het volk dat ik Jahwe ben... ...want onder die naam wil ik bekendgemaakt worden. Hoewel Abraham, Isaac en Jacob mij onder die naam niet kenden. Want voor Jacob, Isaac en Abraham was het de Almachtige. Maar de Almachtige God heet Jahwe. Lieve mensen, de naam, zegt hij... ...heb ik hen bewaard in de naam van Jahwe... ...welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen, de discipelen, gewaakt... En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verdedders opdat de schrift, dat zijn de heilige boeken, Torah en profeten bevestigd zou worden. Hij had niet hoeven te struikelen hoor, Judas. Maar hij heeft ervoor gekozen om zijn heiland te verraden en daar dertig zilverlingen voor te ontvangen. Bloedgeld. Maar toch was dat de weg. Ook Judas was uitgekozen om bij de discipelen te horen. Maar het stond al in de schriften geschreven dat er iemand zou zijn die hem in zijn hiel zou bijten. Dus Judas, die verraadt hem. Johannes 17, vers 9, gaat hij verder met zijn gebed. Kunt u het voorstellen in Gethsemane? Net voordat hij gevangen wordt genomen. Maar nu kom ik tot u, vader, ik spreek dit in de wereld, vader, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Ik heb hun, over wie had hij het ook alweer, discipelen, uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Herkent u dat, Sabbatvieres? Je gaat doen wat weer zegt en je broeders christenen zeggen, wat een rare gozer, die zegt dat de wet weer bestaat, die gaat Sabbatje vieren. Ja, ik heb heel wat, ik ben nou 30 jaar sabbat vieren. Maar ik heb al heel wat kreten gehoord in mijn leven. En het is een vreugde om het te doen. Het is het enige teken wat God geeft tussen hem en zijn volk. Waardoor hij zegt, dan mag hij weten dat je sabbat viert, tot ik je apart zet. Dus hoe word je apart gezet van de wereld? Ja, door gewoon te doen wat hij zegt. Vindt u dat leuk of niet? Dat noemt hij heilige. Hij zet jou apart, omdat je zijn sabbat onderhoudt. Ik heb hem dus uw woord gegeven... En de wereld heeft hen gehaat, net zoals ook u doen, omdat zij niet uit de wereld zijn. Echt waar, Gods mannen zijn niet uit de wereld. Ja, zijn ze dan niet in de wereld geboren, maar toch zegt hij ze zijn niet uit de wereld. Wie is er nog meer niet uit de wereld? Ook Yeshua is helemaal niet uit de wereld. Maar hij is toch uit Maria geboren, of niet? Maar hij heeft in gehoorzaamheid gewandeld aan zijn vader. Hij is helemaal niet uit de wereld. Wat zeg je? Ja, natuurlijk. Degene die wandelen naar de regels van het hemelse koninkrijk... ...die zijn helemaal niet van de wereld. Als je bij de wereld wil horen, dan houden ze van je. Dan doe je al de rottigheid die in de wereld ook plaatsvindt. Wij zijn inwoners van het koninkrijk der hemelen. Niet omdat we naar de hemel gaan. Echt niet waar. Maar vanuit de hemel regeert Yahweh met zijn koninklijke regels. En daar zullen we ons aan houden. We zullen met vreugde zijn sabbat onderhouden. Want hij zegt, ik roep je op. In Leviticus 23, vers 4... Om mijn heilige samenkomsten te bezoeken. En daar gemeenschap te hebben. Eén te zijn, discipelen. Eén te zijn met Yeshua. één te zijn met vader. Want wij zijn net zo één met vader Yahweh. Als Yeshua één is met zijn vader Yahweh. Goed. Ze zijn niet uit de wereld. Ik ben ook niet uit de wereld, zegt Yeshua. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart voor die boze. Want die is de regeerder in deze wereld. Hoewel God alles in de hand heeft hoor. Het is niet zo dat Satan rond kan gaan als een foutje van God. Anders zou die God niet wezen. Maar Satan is geen foutje. Maar hij is wel de leugenaar vanaf het begin. De mensenmoordenaar. En hij kan alleen diegene vermoorden die ervoor kiezen weerstand te bieden tegen het woord van Yahweh. Daarom moet hij Eva misleiden door te zeggen. Hebt hij ook gezegd dat je van al die boompjes niet mag eten? En dan gaat ze met hem discussiëren. Ze had hem gelijk een schop onder zijn kom moeten geven. Omdat hij een leugen sprak. Want vader Jave zegt van die ene boom moet je niet eten. Dus ga nooit in discussie met de duivel. Hij zegt verder. Zij, de discipelen, zijn niet uit de wereld. Gelijk ik, Yeshua, niet uit de wereld ben. Mooi hè? Dat gaat nog veel mooier worden. Vader zegt hij. Heilig Hem In uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Elk woord van Yahweh, ook zijn verbond op Sinaï, is een bond, verbond van levende woorden. Doet het nou, zegt hij, een leef. Zodra ze zijn verbond gingen overtreden, kwamen de verizieten, de Perisieten, de Canaanieten, afijn, ze werden door iedereen werden ze tegen de grond aangeduwd. Hun kinderen verkracht, gedood, snap je het? Totdat ze zich bekeerden, kon God weer een richter sturen die de zaak weer op orde kon brengen. Lieve mensen, heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Torah is Gods gesproken woord. Wat God in zijn geest heeft bedacht, wat God is geest, heeft hij onder woorden gebracht en is in de Torah op papier gezet. Als u Torah leest, leest u de levende woorden van jaren. Het zal nooit anders zijn. Als iemand zegt Torah is overboord gegooid, wat zou Jezus als Jeroen ook weer gezegd hebben tegen Petrus? Satan gaat achter me. Dus ook of het nou een dominee is. Of een theoloog. Of hoe die ook loog. Als ze zeggen de wet is weg. De Torah is overboord. Dan zeg je Satan gaat achter me. En dan moet je met alle zachtmoedigheid en nederigheid zeggen. Amen. Ja, ik hou van die broer hoor. Echt waar. Want Jezus was niet voor de poes hoor. Als hij met fariseeën en schriftgeleerden praat. Die de waarheid kennen. En niet onderwijzen. Hij zegt jullie zijn addergebroed. Wit gepleisterde graven. Hij zegt tegen die ene man. Jij gewitte wand zegt hij. Dat is gewoon een rotte muur die je lekker wit maakt. Dan valt het niet op. Dus Yeshua was niet misselijk. Als hij tegen bedriegers praat hoor. En velen, theologen. Weten hoe de zaak in elkaar zit. Ik heb er vele gesproken. En dan zeiden ze gewoon. Ja, ja, ja. Naar de, naar de Bijbel heb je wel gelijk. Maar zo staat het niet in onze dogma's. Dus nou, dan houdt het gesprek op beste man. En dan zei ik niet gewitte wand tegen hem. Want ik moet netjes blijven. Maar hij stond wel op zondag weer op de preekstoel uit zondag 38 te preken. Er is er eentje geweest die heeft zondag 38 toen niet gepreekt. Heeft u ook eerlijk gezegd. En dat is over de zondag. Als Sabbat. Dus ik heb een ander woord voor u van deze morgen tegen de gemeente. Maar het is niet over de zondag. Moet u goed luisteren want we moeten naar de klote komen. Die komt bij vers 20. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook mijn discipelen gezonden in de wereld. Vers 19, ik heilig mijzelf, zegt Yeshua, voor hen, voor die discipelen. Opdat zij, de discipelen, geheiligd mogen zijn in de waarheid. Helemaal toegerust, helemaal geheiligd in die waarheid, Gods woord. Ze kunnen niet anders dan Stora prediken en zeggen, dan is Hij de Messias. Hij is Yeshua. Als iemand zei, Yeshua is Messias... Wat bleek er dan? Dat hij de heilige geest ontvangen had. Zodra iemand zei, Yeshua is de Messias. Dan zegt Petrus tegen Cornelius, hey, hij heeft de heilige geest ontvangen. Waarom zullen we hem niet dopen? Cornelius ging niet in tongen staan rammelen. Hij zei gewoon met zijn eigen Romeinse taal dat Yeshua de Messias was. En dat was een teken voor de Jood. Want die zou in vreemde talen horen verkondigen dat Yeshua de Messias was. Hij gaat verder, lieve mensen. Vers 20. Hier gaat dus de kanteling komen in... Johannes 17, in dat hoge priesterlijk gebed. Tot nog toe heeft hij gebeden voor zijn discipelen... die al het eigendom van vader waren... en aan de Messias gegeven waren. Zij gaan de boodschap van de Messias verder preken... Ik kom eens komen ze in al terecht. En dan gaat hij spreken... ik bid niet alleen voor deze, de discipelen... Maar ook voor hen die in al zitten, als een discipelen. die door hun woord, hun woord van die discipelen, in mij Yeshua geloven. Zodra u gaat geloven dat Yeshua Messias is, wat heb je dan? Heb je echt de Heilige Geest ontvangen? Daarna gaan we eens kijken of je ook echt een kind van God gaat worden. Want alle die Hem aangenomen hebben, zegt hij, die heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Want er zijn de velen die zeggen dat Jezus, ja hoor, hij is de Messias. Maar je moet eens weten wat de mensen allemaal lopen te rommelen. Ook al zeggen ze dat ze door de gaven van de geest in tongen praten. Maar ook dat voor hen, als een discipelen hier in Alblasserdam en overal, die door hun woord van de discipelen in mij, Yeshua, geloven. Opdat zij alle één zijn, gelijk, nou dan komt het hoor, gij vader in mij, Yeshua, en ik, Yeshua, en u, vader, dat ook zij, de discipelen in Alblasgedam, in ons vader en zoon zijn. Bent u één met de vader, broeder en zuster? Ik wil uw handen zien. Wie is de één met de vader? Door het geloven in Yeshua? Bent u nu allemaal ja-weg geworden? Er zijn mensen die zeggen het gewoon, Jezus is Yahweh. Nee, we zijn één met vader Yahweh, want we denken, we spreken en we doen als vader. Daar is Yeshua in ons voorgegaan. Hij heeft de discipelen uitgelegd en wij hebben het woord van de discipelen gehoord. En wij zijn met vader één geworden door Yeshua heen. De heerlijkheid die gij, vader, mij, Yeshua, gegeven hebt, heb ik aan de broeders in Alblassedam gegeven. Welke heerlijkheid hebben wij, lieve mensen? Hoe gaan we hem groot maken? Hij heeft ons zijn woord bekend gemaakt. Het gaat om Yahweh. Wat God gesproken heeft, is door Yeshua heen, door zijn discipelen heen, tot u gekomen. U kent het woord van de Heer. Wij hebben ook met elkaar het Torah leren verstaan. Hij zegt namelijk dat wij één zijn, gelijk vader en zoon en de discipelen. Er is geen onderscheid. Wij moeten in overeenstemming komen met wat God onderwijst. Onze vader Yahweh. Wat hij door zijn vlees geworden woord nog een keer kon vertellen. Dat is zijn eigen zoon Yeshua. En die vertelt het aan die discipelen. Want die waren al van vader. Dat waren Tora getrouwe mannen. En die gaan het nu aan ons vertellen. En zo worden wij torah getrouwe broeders en zusters. We zijn allemaal één met vader. Dan gaat hij nog een keer bevestigen. Ik in hen, gij in mij. Ik in hem, dat is Yeshua. En gij, vader, in mij, Yeshua, dat zij in al Alblasserdam volmaakt zijn tot? Eén, opdat de wereld erkent dat gij, vader, mij, Yeshua, gezonden hebt. En dat gij hen, de broeders in Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Dordrecht, heel Nederland. Alle die dus in Torah worden onderwezen en daarin gaan wandelen. Dat gij hen lief gehad hebt. Wat staat hier? Gelijk gij mij lief gehad hebt. Lieve mensen, de vader heeft u lief. Zou u nog willen de geboden van God opzij te zetten? Wie van u moeten we nou nog corrigeren? Van dat mag niet hoor. Je hebt de Bijbel om te lezen. Alleen er zijn dus theologen. En ze liegen nog steeds. Die zeggen de Torah is overboord. Maar die is niet overboord. Het is Gods wil. Het laatste stukje. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt... Ik wil dat waar ik ben, ook zij, alle discipelen, die in mij zijn gaan geloven wereldwijd, bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij, vader, hebt mij, Yeshua, lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat is die eeuwige vader, die vanaf het begin het einde ziet en van het einde het begin. Hij heeft altijd zijn zoon, Yeshua, de Messias, lief gehad, want hij is het uitgedrukte beeld van zijn vader. Door hem heen is ook de hele wereld gered en teruggebracht tot de vader. Zonder Yeshua geen verlossing. Hij is de eerste. Die ook opstond uit de dood. Rechtvaardige vader. De wereld kent u niet, maar ik, Yeshua, ken u. En deze, dat zijn zijn discipelen en wij... weten dat gij mij, Yeshua, gezonden hebt. Ik heb uw naam, dat is de naam van Jade, bekend bekendgemaakt. Ik zal hem bekendmaken... Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij. Lieve mensen, wat is nou de liefde van Yahweh? Waar is die aan verbonden? Vader, wat is zijn naam? Yahweh. Yeshua heeft ons de naam bekend gemaakt. Alleen die naam die wordt verdoezeld. Wij noemen hem in onze Bijbel Heeren met hoofdletters. Maar zo heet hij niet. Hij heet Yahweh. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is Jade. Waarmee gij mij liefhadden, in hen zij. Samenvatting, Johannes 17, vers 11. Ik ben niet gekomen, niet meer in de wereld. Maar zij zijn in de wereld, de discipel. En ik kom tot u, heilige vader. Bewaar hen in uw naam, Jade. Welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. Dat zijn de discipelen. In Johannes 17, vers 20 en 21. Ik bid niet alleen voor mijn discipelen, die twaalf, maar ook voor hen. Alle discipelen, ook in Amsterdam die door hun woord, van die discipelen... in mij, Yeshua, geloven. Opdat ze alle één zijn. Heb je het goed gehoord, lieve mensen? Laten we het vasthouden. Wij zijn door geloof in Yeshua... trouw geworden aan de woorden van Torah... en God verklaart ons één met Yahweh. Maar wij zijn niet Yahweh. Wij zijn één met Yahweh. Amen, dankjewel. Opdat de wereld geloven omdat wij één zijn met jaren en daarover getuigen in de wereld. Zodat die wereld gered kan worden. Want ze zullen moeten komen tot Torah en profeten. Amen. Ik wens u een shabbat shalom.